De staatsschuld is vorig jaar voor het eerst in jaren gedaald. Nederland had vorig jaar een schuld van 442 miljard euro. En dat is 26 miljard minder dan het jaar ervoor. Minister Dijsselbloem is tevreden. Het is volgens hem de opbrengst van lastige maatregelen. Maar hij zei wel dat de overheidsfinanciën nog niet de topconditie hebben van Daphne Schippers. Toen ze vorig jaar wereldkampioen sprint werd. In Alphen aan de Rijn is vanochtend een nieuwe brugdek geplaatst... van de koningin Julianabrug. Het was de tweede poging. Vorig jaar augustus eindigde de eerste poging in een ravage. De twee bouwkranen die het brugdek moesten plaatsen, vielen om... en kwamen terecht op winkels en huizen in Alphen. De politie heeft vanochtend een grote geldvangst gedaan op de A16 bij Dordrecht. In een auto lagen duizenden biljetten van 50 euro. De politie denkt dat het in totaal om meer dan 100.000 euro gaat. De Belgische bestuurder werd aan de kant gezet tijdens een routinecontrole. Hij is opgepakt voor witwassen. Ook het Japanse autoconcern Suzuki heeft gesjoemeld met de brandstofcijfers, melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk of het ook om auto's gaat voor de Europese markt. Op de beurs in Tokio is het aandeel Suzuki met 15% gedaald. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben weer gewonnen... op het Olympische kwalificatietoernooi in Tokio. Oranje versloeg de Dominicaanse Republiek met 3-0. De volleybalsters staan nu op de derde plaats in de ranglijst. Vier van de acht deelnemende landen mogen door naar de Spelen in Rio. Het weer in het oosten nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het kan wat gaan regenen. Vanmiddag en vanavond, vooral in het binnenland... kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wat meer zon en iets warmer. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANDW. In de randstad op de A9 Alkmaar Diemen na een ongeluk beknopend Holendrecht 2 kilometer. Alleen de vluchtstrook is open. Vanaf Amstelveen staat file met bijna 10 minuten vertraging. Op de A59 Osknopend Zonzeel bij Knopend hooi is de verbindingsweg naar de A27 naar hem dicht. Er ligt een vloerstof op de rijbaan. Het levert een lange file op vanuit Osk naar Knoopend Zonzeel vanaf de afrit Dussen tot Knoopend met bijna een uur vertraging. Tot zover de verkeersdienst. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZFM Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, je moet wel op blijven letten natuurlijk. Hè? Zit je niet praten, leek je niet op. Zufferd. Nee. Nou, Oké, okay. even in ieder geval even Supertram gehad met Logical Song. Die stond niet op het programma, maar wel lekker gezond. Mooi liedje, dus kon net goed de week is weer doorgezaagd. Het is, weer, het is ruim 8 over 12. En we gaan snel beginnen met Zandvoortlunch op deze woensdag, de 18e maart 2016. Hallo Ingrid! Hallo Ruud! Zo, leuk dat je er weer bent. Gezellig. Ja, wederzijds. Ja, we, <grijg> uh, we gaan weer een uh, leuk programma maken. We hebben weer uh, uh, we hebben, uh, uh, ja, we hebben een leuke actie weer vandaag. Je we de scheurmachine winnen? Ja, we gaan niet zagen, maar schuren vandaag. En we gaan schuren. En niet op de danstoor, zoals je ziet. Nee, inderdaad. Gaat. Dat heten bij ons trouwens slijper. Ja, de goede oude tijd, hè? De goede oude tijd, hè? Ja. Hoe we op dansles was Toen we nog op dansles waren, ja. hè? Ja. Dat de dansleraar zei: van niet te dicht op elkaar, daar moet een krant tussen kunnen. Waarop <lacht> wij dan altijd zeiden: meneer, is dat de dinsdags of zaterdags de telegraaf? Ja, maar ja, zo was dat. Goed, eh, wat hebben we nou? nou? We hebben straks natuurlijk onze actie. Lekker in Zandvoort. Nou, de schuren is niet zo lekker natuurlijk. Maar het is wel leuk als je een ding wint. En uh, verder, nou, drie in eentje hebben we natuurlijk. Het regionieuws hebben we natuurlijk. Nou ja, wat hebben we eigenlijk niet. Uh, we hebben het liedje van de Sidekick. Nou, dat zijn er weer een paar hoor. Oeh, oeh, oeh, oeh, dat is niet te geloven. Maar uh, we beginnen maar eens met een zwarte man in een witte wereld. In een witte wereld. Zullen we daarmee beginnen? Ja. Abilo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 Hij is een zwarte man, zegt hij, in een witte wereld. Goed, het is bijna kwart over twaalf. Nog iets ervoor, het is 13:00, dertien 13 over. Maar iets eerder dan uh, gebruikelijk. Maar uh, goed, we gaan uh, onze drie-en-een erin gooien. En dat is vandaag weer een hele mooie, hoor. Het is natuurlijk sowieso een prachtig jaar. In, in sommige opzichten is het een prachtig jaar. En waarom is het een prachtig jaar? Omdat er dit jaar natuurlijk aardig wat albums zijn die 50 jaar oud worden. Uh, we, hebben de, de, we denken bijvoorbeeld aan. De, aan de, nou, uh, waar denken we aan bijvoorbeeld? Uh, Blonde om Blonde van Bob Dylan. Bijvoorbeeld, hebben we al gehad in de finale jaren. Uh, die die wordt, is 50 jaar geworden dit jaar. We hebben ook bijvoorbeeld Revolver van de Beatles. Die wordt ook 50 jaar oud. Uh, en zo zijn er nog wel meer prachtige albums die in het gedenkwaardige jaar 1966 uitkwamen en uh, die uh, wat toch echt wel uh, standards zijn geworden heel wat standards En 1967 wordt wat dat betreft nog een mooier jaar of is wat dat betreft nog een mooier jaar dat, dat is dan volgend jaar weer uh, nou dus vandaar dat ik vandaag maar uh, een 3 in 1 heb besteed aan uh, zo'n album wat 50 jaar oud wordt. Dit jaar. Ja, nou. Nou, maar hopen dat het nog begint. Oh ja. 3 in 1. En die is vandaag dus van The Beach Boys. In Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, you Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, Ain, The so sure. sh- 16 mei uh, 1966 kwam het album uit op dezelfde dag... dat Bob Dylan bijvoorbeeld zijn album, dubbelalbum Blonde On Blonde uitbracht. Dat is trouwens een van de eerste dubbel-LP's uh, in de geschiedenis. Pet Sounds heet het album van The Beach Boys. Er zijn een aantal toch wel uh, merkwaardige verhalen over dit album. Het wordt nu al uh, over het algemeen beschouwd als een toonaangevend album in de, in de, pip, in de pophistorie. Uh, de oorspronkelijke platenmaatschappij Capitol Records zag er helemaal niets in. Die vonden het allemaal veel te experimenteel. Veel te moeilijk allemaal. En uh, die wilden gewoon nog steeds dat oude surfsoundje van die Beach Boys hebben. En het merkwaardige is dat... Uh, de maatschappij er zo weinig vertrouwen in had dat ze tegelijkertijd ongeveer tegelijkertijd met dit album ook het album Best of the Beach Boys uitbrachten. Met alle oude hits erop. Dus zo weinig vertrouwen hadden erin. Ook de bandleden zelf euh, vonden het allemaal niet zo geweldig. Het uh, is bekend dat Mike Love, bijvoorbeeld, wat toch nogal een, een dwarser was. Uh, uh, tegen Brian Wilson zei: Who, Who's ever gonna listen to this shit? Dus <laughs> Dat bewijst ook wel. Um, aan de andere kant, eh, ja, het is toch wel een toonaangevend album. Merkwaardige verhaal ook is dat alles op dit album nog mono is. En dat heeft geen reden dat ze... Nou, de studio was al lang bekend. Maar eh, Brian Wilson, die, die was een enorm doof. En die kon dus gewoon geen stereo horen. Dus vandaar dat hij ook geen stereo mixen kon maken natuurlijk. En het dan een andere technieken overlaten, dat was het niet bij. Dus uh, vandaar dat alles van de Beach Boys uh, tot in lengte vandaag mono was. Nou, dit was eigenlijk het, het laatste echt toonaangevende album... waar Brian Wilson zeggenschap over had. Hierna zou het album Smile moeten komen... Uh, waar onder andere Good Vibrations een uh, voordeel van is. En Heroes and Villains. Maar dat album, dat kwam er nooit. Althans niet in die tijd. Brian Wilson werd op een gegeven moment een beetje gek. En het schijnt dat hij toen het album in de prullenbak geflikkerd heeft. Nou, dat is gelukkig niet helemaal waar. Want het is later alsnog wel uitgekomen. <kijf> Je kunt dat onder andere ook op Spotify terugvinden. Uh, het album Pet uh, Sounds, dat dus afgelopen maandag uh, 50 jaar, exact 50 jaar bestond, uh, werd, dat geeft ook Brian Wilson toe, was er niet gekomen als de Beatles niet Rubber Soul hadden gemaakt. Hij was zo onder de indruk en perplex van wat de heren uit Liverpool op Rubber Soul, op Rubber Soul toen hoorden brachten, ook qua samenzang en alles, dat hij dacht van hoe gaan wij dit overtreffen? En dat was zijn belangrijkste inspiratiebron... voor het maken van dit album. Daar tegenover staat dan weer dat uh, Paul McCartney zei... van als Pet Sounds er niet geweest was... was Sgt. Pepper er ook niet geweest. Want die had dan weer zoiets van... hoe moeten wij dit in Godesnaam naam overtreffen? Nou, nou, dat is gebleken. Dat was dus Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die overtrof dus alles weer. Want dat wordt nog steeds door velen beschouwd als het meest belangrijke pop-album ever. En dat zeg ik niet, maar dat zeggen heel veel andere zogenaamde deskundigen met mij. He? Dus, nou, dat was dus Pet Sounds. Ja, ik, ik had hem vandaag eigenlijk in de vinyljaren willen, willen doen. Maar het probleem is, ik heb hem niet op vinyl. Nee. Ik heb hem helemaal niet zelfs. Ja, alleen nu op spotten. Maar ik heb hem eigenlijk helemaal niet. Ja, en dat komt natuurlijk ook door het feit dat... Ik was toen 18 jaar. Ik uh, kwam net van school. En dan had je nog niet zoveel centjes. Dus ik kon die zulke dure LP's helemaal niet kopen. Nee, dat kon gewoon niet. Ja. Ik heb hem wel heel wat in mijn handen gehad, trouwens. Tientallen keren, moet ik zeggen. Ik werkte toen <laughs> een blauwe maandag bij... Uh, bij, bij platenmaatsen bij Bovema. In, in Heemstede. Bij de, bij de perserij daar. En, dus ik heb hem wel heel wat door mijn honden laten glippen. Dit album van de Beach Boys. Nou, een beetje wetenswaardigheden over dit album. Dus als iemand hem op vinyl heeft... en hem een keer ter beschikking wil stellen van de vinyljaren... graag. Eh, dat zouden we leuk vinden. Maar ik, ik heb hem zelf niet. Ik heb hem niet eens op cd zelf. Nee. Hm. Hm. Hm. Kan gebeuren. Toch? En ik heb eh, na die tijd heel wat eh, platencollecties overgenomen. Onder andere ook eh, hieruit uit antwoorden. Maar daar zat hij nooit bij. Dus nou ja, jammer dan. Dus als iemand hem over heeft. Goed, nou eens even kijken. Intussen is het eh, bijna 28. We gaan nog maar even een plaatje draaien. Voordat Ingrid straks met haar sonore prachtige stemgeluid het nieuws gaat lezen. Oh, is, hij was nog niet klaar. Ik dacht hij al klaar was. No, okay no. Lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. One direction. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking. Make me And it is niet one direction, but one republic. I know I can lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the map. Make me feel the same. Make me feel the same. Same, same. I know I can love, but I'm drowning in the truth. truth.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 When you get there But until we get there We'll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 There, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be all very soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Smilo, baby, are we there yet? I follow <laughs> <me laughs> the one Republic, man, whenever I go. Ah, het wordt nou toch echt tijd voor Ingrid hoor. Want ze zat me al heel ongeduldig aan te kijken. Zo van. Hé, uh, hey, hallo, je laat hem doorlopen. <laughs> ik zat gewoon weer niet op te letten hier. Stom is dat, hè? Ik zit gewoon te slapen. Nee, dat niet. Ik zat even een berichtje te lezen, maar dat, dat moet je ook niet doen. Onder werktijd. Nee, je moet ook geen berichtjes <laughs> lezen onder werktijd. Dat is niet netjes.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 Kaartjes zijn te koop voor 57 per persoon en zijn inclusief één in consumptie. Reserveren is noodzakelijk en dat kan via Immanuelkerk, het Vanaf vandaag tot en met zondag 22 mei is de actie Lock Me Up, Free A Girl 2016. En een van de deelnemers is het Zandvoortse strandpaviljoen Tijn-Akersloot, strandafgang 1B. In Zandvoort zitten acht deelnemers 12 uur lang opgesloten in een hokje van 1 bij 2 meter.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 Waait een zwakke zuidwestenwind en de temperatuur loopt op tot graad of 16. Dit was het weerbrief. Escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a blue Ooh, boy. boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Really you do the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 Doodverfde winnaar van de top 2000. Dit jaar echter niet. Dit jaar werden ze verslagen door John Lennon. Maar de aanleiding daartoe was wel wat twijfelachtig, moet je eerlijk zeggen. Kwam natuurlijk door de aanslagen in Parijs. Dat ineens iedereen de gedachte van John Lennon belangrijker vond... dan het verhaal van de Bohemian Rhapsody... Van Queen. Eigenlijk een bij elkaar geraapt zootje volgens de band. Want het bestaat uit diverse nummers die ze eigenlijk niet op het album wilden zetten. Het waren gewoon allemaal dingen die niet klaar waren, zeg maar. En zo werd het op een gegeven moment toch maar samengevoegd tot één stuk. En het gelijk... Het, uh, het, het, het meest sensationele Queen nummer ever, althans volgens heel veel mensen. Ik vind dat niet, maar er zijn uh, ja, de, de meeste mensen vinden dat wel. Het is het meesterwerk van Queen. Nou, ik vind dat ze nog wel andere hele mooie dingen gedaan hebben, behalve de Bohemian Rhapsody. Um, maar goed, dat is ook weer uh, voor ieder zich. Ingrid vindt het in ieder geval mooi, want die heeft het als liedje van de Sidekick gekozen. Waarom eigenlijk? ja Omdat het inderdaad bestaat uit meerdere muziekdelen. Muziek, ja, ja dat, dat vind ik leuk. Ja, dat is het ja, ook. Ik vind het een prachtig nummer. Ja. Het komt overigens van het album A Night at the Opera uit 1975. Dus dan weet u dat ook weer. Weet u daar ook weer van op de hoogte. Goed, we gaan gauw door. Want uh, we hebben nog veel meer mooie muziek dan Queen. Ja, onder andere dit. Als er iets gebeurt tenminste. Uh, dan gebeurt er even niks. Uh, dat, oh, ja, foutmelding. Ik had het kunnen weten. Nou, nog een keer proberen. Ach, weer doet hij het. Nou, nou nog even netjes van begin. Zo. So. Het <laughs> is Alicia Kees. Ik zei: ik spreek al bij vijf. Het is sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye.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 You stayed at my house We were just passing the time When we were young and we ain't had no vows <laughs> Nah, nah, nah, maybe later on I'll text you And maybe you'll reply We both know we had no patience Together day and night Get and eye on our supply we ain't satisfied I could love you all occasions We got way too much common. Kies was dat haar nieuwe en het heet In Common, Red Hot Chili Peppers. Ja. En dat heet uh, Dark Necessities. En ook dit is nieuw. Nieuwe single dus van de Red Hot Chili Peppers. En uh, dat nummer dat heet Dark Necessities. Nou, dan ben je daar ook weer van op de hoogte. We hebben er nog eentje. En dan uh, gaan we alweer naar het nieuws. Het vliegt om. En straks natuurlijk onze leuke actie. Hè? U kunt de schuurmachine winnen vandaag. Ja, u kunt echt een schuurmachine winnen. Dus, uh, dus, maar dan moet je wel wat voor doen. Uh, even onze Facebookpagina en die van IJzerlander Zandvoort leuk vinden. Uh, de, zo was het toch? Of zeg ik het nou weer verkeerd? Klopt helemaal. Klopt helemaal. Goed, onze Facebookpagina leuk vinden. En ook die van uh, de IJzerlander Zandvoort. En dan komt, uh, komt u in aanmerking. U heeft nog ver, tot één uur om daar aan mee te doen. Als u, uh, ja, daarna gaan wij loten natuurlijk. Toch? Zo is dat. Zo is dat. Goed, nou, wat daar nog één plaatje en dan uh, gaan wij uh, naar het nieuws. Can't stop the feelings, dit van uh, Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that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 shoot when you're dead.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 Die zag hem ook nog optreden tijdens die uh, Valsing-manifestatie in uh, Stockholm vandaan. Langs, uh, het uh, Politiek Statement Festival. Afgelopen zaterdag. Dat was hij ook nog, ja. Can't stop the feeling! Wij gaan, uh, wij gaan ons opnemen voor het uh, nieuws en het weer van 1 uur van de NOS. Oftewel het NOS-journaal. En ik uh, ja, wens u, zodra u een broodje heeft, uh, uh, ja, ik wens u gewoon eet smakelijk. En uh, we komen zo bij u terug. Tot zo!